Marianne Hageman met het NOS-journaal. Zeven Alleen de man die het appartement verhuurde aan de terroristen... die vorige week de aanslagen pleegden, blijft vastzitten. Het brein achter de aanslagen, Abdelhamid Abaoud... hield zich schuil in het appartement in de voorstad van Parijs. Hij werd gedood toen de politie daar woensdag binnen viel. Van Abaoud zijn nu sporen gevonden op een van de kalasjnikovs... die werden gebruikt bij de aanslagen, schrijven Franse media. De nieuwe leider van de ChristenUnie, Gert-Jan Segers, wil zich extra inzetten voor wat hij noemt vergeten groepen, zoals chronisch zieken, ouderen, verslaafden, vluchtelingen en gehandicapten. Op het congres van zijn partij in Nijkerk zei Segers dat zijn partij hun politieke bondgenoot is. Hij is de opvolger van Ari Slob, die onlangs zijn vertrek aankondigde. Het Nederlandse reisadvies voor België is aangepast. Het zijn voor reizen naar België staat nog steeds op groen, maar reizigers wordt aangeraden plaatsen waar veel mensen komen te mijden. Daarbij gaat het met name om Brussel. Nederlanders wordt geadviseerd niet naar grote evenementen te gaan. Het aangepaste advies hangt samen met de verhoogde kans op een terreuraanslag in Brussel. Van de twintig mensen die om het leven kwamen bij de gijzeling gisteren in Mali hebben zes de Russische nationaliteit. Twee slachtoffers komen uit België, drie uit China en één uit de Verenigde Staten. Zeven van de mensen die werden gedood komen uit Mali. De twee gijzelnemers werden ook gedood. De nationaliteit van het laatste slachtoffer is nog niet bekend. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zijn er geen aanwijzingen dat er Nederlanders zijn gedood. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond valt alleen in de kustprovincies nog wat regen. Het koelt af naar 1 tot 5 graden. In het oosten kan het licht vriezen. Morgen overwegend droog, langs de kust soms een bui. Het wordt maximaal een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat voor Muiden 2 kilometer file. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Hoeverlaak en Brugge 4. Bij Rotterdam zijn twee ongelukken gebeurd op de A16. Richting Rotterdam staat voor Knopen de Bresseplein 3 kilometer file. Eén rijstrook is daar dicht. De andere kant op, van Rotterdam naar Breda, voor Knopen Ridderkerk 6 zes kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 sun and clear blue skies the waves are crashing die and when she passed me by and gave a wink and smile and I was on cloud nine love the way you move your hips and lick your Zingel van Omi, de hula Hoop. Ja, vooral die titel, he, die doet het ook gewoon. Opvolger van Cheerleader. De eerste plaat naar het nieuws en weer van 4 uur. Welkom terug bij CFM Software Top zaterdag. derde en laatste uur met daarin de volgende onderwerpen. Ja, zeker op. Uh, natuurlijk traditioneel. Om half 5 hebben we de Dier van de Week. Kwart voor 5. Uh, de Gedicht van de Week. Een serieus thema, maar we moeten het doen, want ja. Het is nu eenmaal zo, het is hmm. gebeurd. Uh, ja, en verder uh, betreft natuurlijk Zandvoort Nieuws in het kort. We gaan het natuurlijk hebben over de metamorfose van het Watertorenplein. En er komen nog een aantal zaken aan bod. Oké, okay, dat uh, in het uh, derde en laatste uur. Waarom... Uh, <laughs> Hij wil hem niet pakken, dat plaatje, wat ik, uh, wat ik is niet, doen. Is, is niet mooi. Nee, dat is, dat is helemaal niet mooi. We wilden inderdaad uh, de single mooi gaan draaien. Maar uh, <laughs> dat gaat even niet lukken. Nou, dan maar even een halen van Rita Franklin. Hier is de Freeway Opload. Het is wel lekker op elkaar, hè? De nieuwe zin van Marco Besato. Hoi, oh, mooi. En deze. <laughs> Dit was een gawe. Want die andere gaat wil even niet lukken, Mark. Helaas. Helaas, pindakaas, om het zo maar te zeggen. Het gaat niet lukken. Vanavond wordt er gevoetbald. Wat voor uh, wedstrijd wordt er vanavond gespeeld? Ja, vanavond om kwart over zes wordt afgetrapt uh, Real Madrid tegen Barcelona, El mm, Clasico. Oké. Okay. En dat wordt ook gewoon uh, uitgezonden op Ziggo Sport. Dus als je Ziggo hebt, dan uh, of voorheen natuurlijk ook op UPC, kun je op kanaal 14... Uh, kun je gratis uh, op Ziggo Sport kanaal uh, Real Madrid tegen FC Barcelona kijken. Oké. Okay. Hoe laat? Ja. Kwart over zes aftrap. Kwart over zes. Wat spannend. Dit is, dit, dit is ZFM. ZFM. Al 25 jaar een zee van muziek.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 met Eddie Golding, juist, see en I Got You On My Mind. De Nieuwe single, Jawel, het is uh, 16 minuten over 4. Hebben we weer een bericht, uh, Mark? Jazeker. Uh, Rob, metamorfose van het Watertorenplein. Uh, ja, ja, ja, ja. Ja, interessant bericht. Ook zeker waar we nog de komende maanden van gaan horen. Namelijk, uh, onze wethouder van ruimtelijke ordening, Liesbeth uh, Galik van de oudere partij Zandvoort, uh, zegt dat ze met de neus in de boter is uh, gevallen. Ze doelt hiermee op, uh, op de drie ontwerpen van de Zandvoortse architecten... voor het Watertorenplein die onlangs aan de gemeente zijn voorgelegd. De ontwerplocatie maakte vroeger deel uit van de Middenboulevard, een steenbouwkundig project dat door allerlei oorzaken nooit van de grond is gekomen. De gemeente heeft het project opgesplitst om het in kleinere delen te kunnen verwezenlijken. Het entreegebied is daar het begin van... Als de gemeenteraad de plannen goedkeurt, wacht het water door op lijnen meten Marvose. Uh, de drie uh, architectenbureaus uit Zandvoort die dus een, een, een ontwerp hebben gemaakt... zijn de Bees Architecten BVU, AG Architecten en Springtij Architecten. Um, die worden allemaal gekeurd door een uh, financieel ongegoed onroerend goed bureau uh, Frans Brecht uh, van de VKZBV of het allemaal financieel haalbaar is. Het gemeentelijk monument zelf uh, staat natuurlijk inclusief de bijbehorende villa en negen garages nog wel steeds te koop voor 2,1 miljoen euro. Weinig? Ja, dat is niks. Dat nee. tel, zonder hypotheek tel, tel, ik, tel ik zo neer. Um, de besluitvorming vindt in het eerste kwartaal van 2016 plaats, zegt wethouder Galik. Uh, in het tweede kwartaal is er participatie voor inwoners of burgers alleen mogen adviseren of ook mee mogen beslissen. Moet nog uiteraard worden uitgewerkt en betaald, dus dat wordt vervolgd. We houden de plannen in de gaten. Yes. Will he offer me his teeth? Yes. Will he offer me his jaws? Yes. Will he offer me his hunger? Yes. Again, will he offer me his hunger? Yes. And will he starve without me? Yes. Then does he love me? Yes. Yes. On a hot summer night, Would you offer your throat to the wolf with the red roses? Yes. I bet you say that to all the boys. Ritme van zonvoort. Uit, hoor, in die armina. Heel ver. Verplichte <laughs> diensten, ja. Ongelooflijk in het leger. Nou, ik ging ook bijna hoor. Ik ging ook bijna, maar net niet. Net niet. Wat was je excuus? Ja, nee, nee, nee, nee. Het was echt, echt waar. Het was echt waar. Ja, en uh, ja, toen had je ook uh, S5, hè, zeg maar, kon je ook uh, krijgen. S5 is dat een auto? Ja, nee, de, Ja, tegenwoordig een mobiele telefoon. Maar oh. vroeger had je in het leger had je ook uh, S5. Was iets was je niet helemaal. Uh, Helemaal oké. Okay. Af, afgekeurd. We, afgekeurd. <laughs> ja, laten we het zo zeggen. Zal ik wat nieuws brengen? Eh, ja, is goed. Ja, um, komende dinsdag, even voor de duidelijkheid... Uh, gaat het gemeenteraad weer vergaderen. Op de, agenda, op de agenda staan onder meer de beslissingen... op bezwarenbeschouwing. Kwartes van Nuffert, laan nummer 25. Een nieuwe nota, grondbeleid... en een nieuw uh, rioleringsplan... en de najaarsnota. Dat dus aankomende dinsdag 24 november... de gemeenteraad. Volgens mij ook blijft te volgen op CFN. Ja, ja. ja. Heel mooi. Oké, okay. um, dan nog een ander nieuwtje. Mantelzorgdag 2015. Zandvoort, bedankt, huis Deze week was de Mantelzorgdag in Pluspunt georganiseerd door Pluspunt en Tandem. Wethouder Gert-Jan Bluis was hierbij aanwezig. De Mantelzorgdag wordt jaarlijks georganiseerd om mantelzorgers eens flink in het zonnetje te zetten. als dank voor hun inzet. Ook krijgen de mantelzorgers informatie over mogelijkheden voor ondersteuning. en uh, wordt bekeken of er bepaalde behoeftes zijn aan hulp. Om half twee werden de mantelzorgers welkom gegeten met koffie en gebak door wethouder Gert-Jan Bluis en Albert, rechter Schotten, directeur Pluspunt. Uh, hierna konden de mantelzorgers aan de slag met een activiteit of workshop. Zo werden er taarten gemaakt, was er een boswandeling onder leiding van een gids kon je abstract schilderen, high tea doen... of op een bezoek in het Zandvoortsmuseum. Tussen de activite activiteiten door eh, konden de mantelzorgers ook hun vragen stellen... aan Astrid Soetmulder van Pluspunt en Annette Hilgersom van Tandem. In een wensboom konden de mantelzorgers hun wensen hangen. Ook kon men deze eh, middag even aanschuiven bij de twee stoelmasseurs. Een welkom, relaxed moment. Ter afsluiting was er een borrel en een hapje met een goochelaar. Na afloop kregen alle mantelzorgers een doosje chocolade mee naar huis. Dat was het weer, het nieuws op CFM. En jij wilde deze horen. Ja, he? Raccoon, ja, dankzij Er is verrekte veel te zeggen. En te liegen nog veel meer. Heel veel bagger bloot te leggen. Al doet het graven nog zo'n zeer. Ik ben een eikel, maar ik Een oceaan om in te vluchten, nooit jaloers te hoeven zijn. Liefde om je hart te luchten, een oceaan, hoe lekker zou het zijn.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 Je de Oceaan, de single van Raccoon. Het is inmiddels half vijf, tijd voor het Dier van de Week. Ja Rob, Dier van de Week heet Pia. Um, Pia heeft een uh, nestje kittens gekregen. Die zijn inmiddels uitgevlogen en nu is Pia op zoek naar haar eigen warme mand. Toen ze in het asiel kwam, uh, zag ze er vrij slecht uit. Inmiddels is ze helemaal opgeknapt en helemaal klaar voor een nieuwe start. Ze is lief, maar laat uh, het wel weten wanneer ze iets niet wil Via zoekt een plek waar ze op den duur naar buiten kan. Wilt u uh, den liefde en fijn huis geven? Kom dan snel even langs om kennis met haar te maken. U bent van harte welkom. Dierenhuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Uh, telefoonnummers ja, hebben ze ook. 023 57 023 U kunt ook even kijken op hun website. www.dierentehuis.nl Of ga gewoon even langs. Geopend van 11 uur s ochtends tot 4 uur s middags. Op maandag tot en met zaterdag. En ook het dier van de week vind je terug op de app van CFM, de CFM-app. Dus download hem nu. Jawel, het is Sinterklaas tijd, hè. Nog geen kerst, dat komt eraan. En nee. Sint en Kerst gaan elkaar morgen combineren. Ja. En ja dat wordt leuk. En huis in de Duiden. Hoe nou, laat was het dan? Weer 11 uur, hè? Dacht ik. Ja, 11 tot 3 uit mijn hoofd. boos. En hij wordt rood, en hij wordt rooier, hij spat bijna ben nog zeker Sinterklaas niet. Er staat geen geld om in mijn tuin ben Sinterklaas niet. Ik heb een negatief voor Als er straks pakkonten groeien op mijn rug. Ben jij de eerste die het hoort, kom dan nog maar eens terug, ben Sinterklaas niet. Sinterklaas. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet. Sinterklaas. Als er straks van te groeien op mijn rug. Ben jij de eerste die het hoort, kom dan nog maar eens terug. Ik wil een book.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 at the Victor Verstappen prison on Sunday the 11th of February at about 3 pm al 25 jaar zfm in zandvoort en jij bent erbij Lekker doos op de zaterdagmiddag bij. Zie je weer met deze hier van Listen be Hoor, Save Me. Zo duidelijk het gedicht van de dag. Je krijgt hem rond kwart voor vijf te horen. Maar hier stond onder meer deze van de bar. Series You Were It Well. no Dat was hem, de single van The Bards en You Wear It Well. Zo dadelijk het gedicht van de dag. Maar eerst Michael Jackson.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 Als we denken aan alle ellende die op dit moment in de wereld gebeurt... dan is dit wel een toepasselijke plaat, hè? Echt wel. Je Michael Jackson en Heal the World. Ja, en ja, die draaiden we eigenlijk voor het gedicht van de dag. Want het gedicht van de dag gaat ook over alles wat er op dit moment gaande is. We gaan hem horen van Mark Otter. Parijs. Een kille wind waait door Parijs. De stad van het licht en van l'amour. Opgeschrikt door schoten en gekrijs. Een schittering die door de wereld voert. Mensen in de bloei van hun leven. Muziekminnaars, ons gestoord. Onverwachts hun leven gegeven. Koelbloedig en lafhartig vermoord. Mensen genietend van een avondmaal. niet wetende dat het hun laatste zou zijn. Kansloos neergemaaid in een kogelstraal. het laatste contact met een glas wijn. Het recht zal eens gaan zegenvieren. Het laffe geweld zal worden gevroken. De slachtoffers kunnen dat niet vieren. Hun levenslijn. Is abrupt verbroken. Alle ellende van dit moment in het gedicht van de dag samengevat. Dankjewel, Mark, daarvoor. En ja, de plaats die daarachteraan past, is deze. Hier is John Lennon. I wouldn't recognize a place called home. Oh, and what a moment that it was. How I got a taste of you in my blood. And remember. It hope nobody sees us And Jesus, it was cold And I laughed because it was just too late Even though I don't know if it's safe I'll jump in it, I would do anything Of stars, I'm looking for your name tonight. Hey, maybe if I chase this dream, I'll feel how you intoxicated me. On the bridge I hear a radio play And it sounds like something you would say And the feelings are oh, so holy As I dive to tonight alone singing You're gonna miss me when I'm gone I'll jump in it I would do anything to find and underneath the sky that's full of stars I'm looking for En dan wordt het nu echt donker in Zandvoort, it's hè? En dan dit soort muziek op de radio it's bij CFM. Nou ja, als je op maandagmorgen naar de herhaling luistert... wordt het nog niet donker, hoor. <lacht> <donker, hè. lacht> <lacht> nog niet. Want dan is het even voor elf uur, hè, namelijk, Fred. Ja, je bent er gelukkig. gelukkig Just in time, zullen we maar zeggen. Ja. hè? Hey? Zo is het, Fred. Hij is er zometeen weer na vijf uur... met Entertainment for You. Nog even twee, ja, twee evenementen... gebeurtenissen die morgen plaatsvinden. Ja, Rob, nog eventjes... Uh... Nog eventjes, nou ja, natuurlijk eventjes zeggen wat er morgen natuurlijk gebeurt. Mm -hmm. uh, Sint op bezoek bij Rabbel. Uh, dus morgen komt de goed heilig man op bezoek bij Rabbel. Uh, kinderen kunnen met de Sint op de foto gezellig een liedje zingen. En voor de eerste hond kinderen zal er een leuke attentie zijn. Um, de limonade voor kinderen is allemaal gratis. Um, en de ouders staan voor, of kunnen koffie krijgen voor 1 euro. Een cappuccino voor 1,50 euro. Okay. En uh, dat begint om 3 uur tot 5 uur. Iedereen van iedereen van harte welkom dus bij Rabbel Kerkplein nummer 7. En dan natuurlijk nog een tweede gebeurtenis. Uh, morgen hebben we natuurlijk de gezellige Sint- en Kerstrommelmarkt in Huizen de Duinen. Tussen 11 uur en 3 uur s middags. Kijk, dat wist jij uit je hoofd. Dat wist ik uit mijn hoofd. Heel uh, ja. goed. Dankjewel Mark voor je bijdrage vandaag. Graag gedaan. Je hebt nou, het uh, waargenomen voor uh, Albert Jan. Die met zijn tweelingbroer uh, dit weekend op stap is. Zo. <laughs> Zo. Jeutje. <laughs> Lijken een beetje op elkaar. Maar goed. Uh, ja, volgende week uh, dan, uh, zijn we er weer met Zalfoort op zaterdag. Morgen Zalfoort op zondag. En ditmaal een uh, non-stop uh, uitzending. Het is even niet anders. Dus tussen 2 en 5 non-stop muziek. En zaterdag daar zijn we er weer tussen 2 en 5 met dit programma. Dus zometeen, Fred. Hey, heel veel plezier met Entertainment for You. En graag tot volgende week. Tot Dag. volgende week. Hoi. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Don't grumble, give a whistle.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 When you look at it, life's a laugh, and that's a joke. It's true. You see, it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And Tot zover het ritme van Zie Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Zie FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van. They've